Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft zijn gesprek met de leider van Qatar erop zitten. Ze hadden het over de oorlog tussen Israël en Hamas. Sinds het begin van die oorlog heeft Qatar de rol als bemiddelaar... Rutte zegt dat Nederland nog steeds niet voor een tijdelijke wapenstilstand is. Omdat wij denken dat Israël dan niet zijn afschrikking kan herstellen. Wij zijn wel voorstander met Europa en Amerika van humanitaire pauzes. Maar meer kan ik daar ook niet over zeggen. Want ja, dat, dat moet ook een beetje, ja, wil dat ooit tot iets leiden, dan, dan kan dat niet allemaal in het openbaar helaas. Rutte is wel voor het regelen van nieuwe routes om meer hulpmiddelen de Gaza-strook in te krijgen. Dus. Zijn iets wijzer geworden over de plannen van politieke partijen? De verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend door het CPB. PvdA GroenLinks en ChristenUnie die zetten zich het meeste in voor de portemonnee van jou en mij. Terwijl bedrijven juist weer goed zitten bij de VVD, Volt en Ja21. Je hoort verslaggever Roel Bolsjes. De verschillen worden hierdoor duidelijk in kaart gebracht. En het CPB benadrukt dus ook dat dit geen stemwijzer is, maar vooral inzicht moet geven in de keuzes die gemaakt zijn, zodat de kiezer zelf kan zien wat hij belangrijk vindt en wat hij het zwaarst laat meewegen. Niet alle partijen hebben hun plannen trouwens laten doorrekenen. Sommigen zijn het niet eens met de manier waarop er wordt gerekend of vinden dat het te veel tijd kost. En PSV moet vanavond aan de bak in de Champions League. Tegen het Franse Lans moet PSV eigenlijk winnen, vertelt commentator Tom van der Hek. Het wordt zeker geen eenvoudige wedstrijd... ...want dat lands heeft een hele goede indruk gemaakt tot nu toe. Maar goed, PSV zal moeten... ...en het is echt te hopen dat PSV de vorm van de Nederlandse competitie... ...dat vrije voetbal ook een keer kan omzetten in de Champions League... ...maar het is een ander niveau, het is een ander plateau... Kortom, het uh, wordt een spannend avondje in Eindhoven. Twee weken geleden werd het in Frankrijk 1-1. PSV staat nu nog laatste in de pool. Het weer, wat zon, wat wolken en wat regen bij maximaal 11 graden. Morgen in het oosten en zuidoosten eerst wat regen. Verder een droge dag bij maximaal 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat wieder tussen Bad Dorp en Knaalpunt Holendrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Muziekboulevard. I'm put the answer Just hold me close, boy Cause I'm your tiny Every breath you take with me Every breath you take Every move you make Every cake you bake Every... Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 VFM Shall see the pretty things in life All the places that we've been to Take you back. Without you, I die, dear. No. joke. day.